De onderzoeksgroepen bestaan uit topwetenschappers van verschillende universiteiten. Er zijn wetenschappers bij aan wie al eens de Spinoza-premie is toegekend. De geselecteerde onderzoeken zijn divers. Zo wordt er de komende tien jaar onder meer onderzoek gedaan naar kanker, nanotechnologie, taalwetenschap en de ontwikkeling van kinderen.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 Volgens Burmeese staatsmedia moet de vrijlating worden gezien als een bevestiging dat het land werk maakt van zijn democratische hervormingen. De VS heeft herhaaldelijk opgeroepen om alle dissidenten vrij te laten in ruil voor het schrappen van economische sancties. Vorig jaar maakte de Grunta van Birma plaats voor een burgerregering. Sindsdien zijn honderden politieke gevangenen vrijgelaten.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 ANWB verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het zuidoosten, komt plaatselijk dichte mist voor. Files, die vinden we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Kelpen, drie kilometer door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A7 Hoorn richting Zaandam. Voor Purmeren Noord, zes kilometer. In beide richtingen is de linkerrijst ook dicht. A9 ook maar richting Amstelveen.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 Het cadeau waarbij werknemers zelf kiezen uit fantastische belevenissen. Verdienen ze bij jou deze kerst ook een pluim? Bestel nu op pluimen.nl. Heb je een kanarie, parkiet of andere vogels thuis? Kies dan Behavar Topkwaliteit en zet Behavar Extra Vitaal op het menu. De voedzame ootcuisine voor je vogels. Behavar. de mensen die van dieren houden. Een idee over de toekomst.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 Vraag het de apotheker. Het NOS Radio Injournaal. Marcel Oostedt en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het kabinet pakt een zeer kwetsbare groep... door bezuiniging op huishoudelijke hulp en dagbesteding... voor dementerende ouderen en gehandicapten. Dat zegt wethouder Karsten Klein van Den Haag. Hij maakt zich grote zorgen, dit kan niet goed gaan, meent hij. Hoe hoort hem zo dadelijk bij ons? We gaan eerst naar het toenemend geweld tussen Israël en Hamas. Want tot diep in de nacht is Israël doorgegaan met het bombarderen van de Gazastrook. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben tientallen doelen aangevallen in Palestijns gebied. Gistermiddag al dode Israël Ahmed Jabari, de hoogste militaire leider van Hamas. Sindsdien lopen de spanningen in de regio snel op. Egypte heeft de ambassadeur uit Israël teruggetrokken... en de Arabische Liga komt vandaag of morgen in de spoedzitting bijeen. We gaan naar correspondent Monique van Hoogstraten. Monique, wat kun je vertellen over de afgelopen nacht? Wat waren vooral de doelen van Israël? De doelen waren vooral uh, wapenopslagplaatsen, uh, werkplaatsen waar uh, raketten worden gemaakt. Uh, Israël zegt uh, dat het vannacht tientallen uh, bombardementen heeft uitgevoerd op dat soort uh, doelwitten. Gisteren overigens al zou Israël een, uh, het Israëlische leger raketten hebben uitgeschakeld... Uh, die zelfs Tel Aviv konden bereiken. Dus dat was het eerste wat ze natuurlijk wilden uitschakelen. Um, volgens de eerste berichten zijn er in Gaza vannacht uh, drie doden gevallen, maar helemaal duidelijk is dat nog niet. Andersom is, uh, heeft uh, Hamas en, en de strijdgroepen in Gaza hebben natuurlijk ook niet stilgezeten vannacht. Er zijn tientallen raketten op het zuiden van uh, Israël neergekomen. Voor zover bekend zijn daarbij geen doden of gewonden gevallen. Je ziet dan meteen ook wel de ongelijkheid van, van deze strijd natuurlijk. Aan de ene kant Israël met luchtafweer, met luchtbombardement. Aan de andere kant vanuit Gaza, ja, tamelijk primitieve raketten... Uh, en dat leidt meteen al tot een groot verschil in het aantal doden en gewonden aan, uh, aan beide zijden. Monique, um, wij begrijpen dat er inmiddels ook pamfletten zijn uitgestrooid... boven Gaza door het Israëlische leger met waarschuwing aan de bevolking. Uh, kunnen we de liquidatie uh, van uh, Jabari zien als een voorbode voor, voor nog veel meer? Voor misschien wel een grondoorlog? Nou, wel voor veel meer. Veel meer gerichte aanvallen. Liquidaties uh, zijn beloofd uh, door het Israëlische leger... Maar ik denk niet zo snel aan een uh, grondoorlog. En daar zijn toch veel uh, risico's aan verbonden. Uh, aan de ene kant heb je natuurlijk Egypte... met nu de moslimbroederschap daar aan het roer is... heeft dat toch een heel andere verhouding uh, tot Israël. En ook uh, met uh, Gaza. Want Hamas uh, is een hè, zusterpartij uh, van de broederschap. Mm -hmm. Dus ze hebben een redelijk goede band. En het is de vraag of Egypte dat zou toestaan. Egypte heeft natuurlijk al heel kritisch gereageerd... En dan is er ook de internationale gemeenschap. Bij de vorige grondoorlog vier jaar geleden zijn natuurlijk heel veel burgerslachtoffers gevallen in Gaza... Er waren zo'n 1400 doden en daar heeft de internationale gemeenschap heel kritisch op gereageerd. Dus ik kan me voorstellen dat Netanyahu ook om die reden dat liever niet zou doen op dit moment. Maar goed, het is natuurlijk niet te voorspellen hoe het loopt. Hm. Waren er waren de laatste dagen al raketten vanuit Gaza afgevuurd op Israël. Maar uh, houdt men nu rekening met nog meer van die raketten en ook eventueel met aanslagen? Ja, sowieso met, met raketten natuurlijk vanuit Gaza op het zuiden van Israël... Iedereen, alle bewoners daar, die wordt bijvoorbeeld aangeraden om binnen 15 seconden van een schuilkelder te blijven. Alle scholen zijn de komende dagen dicht in het zuiden van het land. Maar er is gisteren ook duidelijk gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen op de westelijke Jordaan-oever. Uh, westelijke Jordaan-oever is Hamas natuurlijk niet zo heel sterk vertegenwoordigd. Fatah uh, is daar aan het roer. Maar er zijn, uh, Hamas is wel aanwezig... En uh, ja, er wonen natuurlijk heel veel uh, Joodse kolonisten op, uh, in de Nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Hmm. En um, ja, Israël is wel uh, bevreesd of heeft in elk geval gewaarschuwd dat er ook daar weleens uh, aanslagen zouden kunnen gaan plaatsvinden als, uh, als wraakneming. De taal die onderling ook wordt geuit uh, in Twitterberichten uh, inmiddels, uh, Monique, die is, die is, die is heftig. Hè? Uh, het Israëlische reger heeft aangegeven dat Hamas' leden hun gezicht niet boven de grond uh, moeten tonen de komende dagen. En Hamas zegt vervolgens dat Israël de poorten naar de hel uh, voor henzelf heeft geopend. Dat biedt ook weinig uh, hoop hè, voor, voor een rustig ja. einde van dit conflict. Ja, een einde is nog niet. Kijk, de oorlog wordt natuurlijk altijd niet alleen gevoerd via bombardementen en raketten... Ook via de media en mm. nu dus ook via Twitter, uh, waar inderdaad uh, waar, waar, waar heel veel te beleven valt uh, op dit moment. Mm. Die harde taal is natuurlijk aan de ene kant aan, natuurlijk bedoeld om, om de tegenpartij af, te, uh, af te schrikken, maar is ook wel echt uh, het, het, het gevoel van, uh, van mensen, Israëliërs die ik spreek uh, over het algemeen vind het prima, deze actie, staan erachter uh, Palestijnen die ik spreek veroordelen het uh, heel sterk zijn ontzettend boos en spreken over moordpartijen van Israël. Mm -hmm. Dus dat zijn wel uh, serieus gevoelde emoties ook aan beide kanten. Monique van Hoogstraten met het uh, laatste nieuws over uh, het geweld tussen Israël en Hamas. Later meer van Monique, dank je. 13 minuten over zeven. Premier Rutte en zijn ministers en staatssecretarissen kunnen aan de slag. Ondanks alle kritiek van de oppositie... hebben ze voldoende steun om nu aan het werk te gaan. Blijkt na twee dagen debat over de regeringsverklaring. Peter Blok volgde het debat. Na een valse start kan het kabinet nu dan eindelijk aan de slag. Premier Mark Rutte is er helemaal klaar voor. Er wacht ons een zware opgave... bij het verder op orde brengen van de overheidsfinanciën. En dit vraagt offers van iedereen. Daarbij komt het erop aan dat de lasten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 Nu. En zo'n slecht kabinet is het dus, maar we gaan er wel serieus naar kijken natuurlijk. Maar wij zullen, ik bedoel ik vertegenwoordig de grootste oppositiepartij hier, uh, geen kansen uh, laten glippen om ze te laten struikelen. Want nogmaals dat het heel slecht voor Nederland is dat dit uh, kabinet er nu zit. Maar Wilders was de enige die het kabinet nu al weg wil hebben. Verder was er veel kritiek van SP-leider Emiel Roemer. Die noemt de maatregelen die het kabinet wil nemen keihard en asociaal. U schrapt de dagbesteding met deze coalitie... en u zadelt gemeentes met ellende op. En vooral de mensen thuis, die zadelt u met die huiselijke ellende op. Dat is wat u doet. CDA-leider Siebrand Buma vindt dat Rutte veel verkiezingsbelofte heeft gebroken. Hypotheekrenteaftrek stond ooit bij ons als een huis. VVD zeker toen. Andere oppositiepartijen zijn positief kritisch op het nieuwe kabinet... Alexander Pechtold van D66. Er zal dus echt eh, voor draagvlak, eh, omdat ze natuurlijk echt hebben uitgeruild... grote verkiezingsbeloften tegenover elkaar... er zal echt door ze gezocht moeten worden naar, eh, naar steun. Ik zag gisteren in de media een kritische noot van de heer Pechtold. En ik dacht hij heeft eigenlijk al gelijk. Omdat wij denken dat we voor de grote maatregelen waar we voor staan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 Huishoudelijke hulp en dagbesteding. U hoorde het eerder al in het Radio 1-journaal. Er is veel over te doen geweest, ook in de Tweede Kamer. En gemeenten maken zich grote zorgen hoe ze de bezuinigingen hierop kunnen opvangen. Hoort u zo meer over. Is de verkeersinformatie, de Mare Bruggemans. Hoe is het op de weg? Ja, het is nog steeds wel plaatselijk uh, mistig in het hele land, behalve het Zuidoosten. Dus het verkeer moet daar nog heel even rekening mee houden. In totaal 34 kilometer file en wat opvalt is de A7-hoorn richting Zaandam. Tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord 6 kilometer door een aanrijding. En in beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. China heeft sinds een paar uur officieel een nieuwe leider, Xi Jinping. Hij staat uit het hoofd van de nieuwe zevenkoppige leiding van de communistische partij. En die nieuwe leiding officieel presenteerde die zich op het podium van de grote hal van het volk. Is er tegengestemd? Meo, meo. Oftewel, geen enkele stem tegen. Wow. Zo klonk het in Peking, op de slotdag van het partijcongres. Voor de laatste keer luisterden er ruim 2000 afgevaardigden uit het hele land naar de huidige president, Hu Jintao. Alle beleidsmaatregelen die op dit 18e partijcongres zijn afgesproken, helpen het Chinese socialisme en de partij vooruit. Het zal ons werk vandaag beïnvloeden, maar ook effecten hebben in de toekomst. Over die toekomst wordt vandaag beslist. Het Centraal Comité kiest op haar beurt het oppermachtige politbureau. In de top van dit bureau, het zogeheten permanente comité... zit de nieuwe partijleider van China, Xi Jinping. Al jaren is duidelijk dat Xi taal opvolgt als leider van China. Maar goed gebruik in China wil dat we van hem nog altijd niet veel weten. Wel weten we dat de nieuwe leider... voor een aantal grote binnenlandse uitdagingen staat. Ook op internationaal niveau... wordt China steeds invloedrijker. Over de rol van China buiten haar eigen landsgrenzen... heeft Xi Jinping een paar jaar geleden... een stevige uitspraak gedaan. Er zijn verveelde buitenlanders met volle magen... die niets anders te doen hebben... dan hun belerende vinger te richten naar ons land. Allereerst, China verspreidt geen revolutie. Ten tweede... China zorgt niet voor wereldwijde honger en armoede. En ten derde, China bezorgt nooit kopzorgen. Wat wil men nog meer? Xi Jinping, zo heet de nieuwe partijleider en daarmee dus de belangrijkste man van China. We gaan naar Peking. Correspondent Marieke de Vries. Marieke, hoe ging het er net aan toe in die grote hal van het volk? We hebben al wat foto's langs zien komen op Twitter, op jouw account het NOS. Vertel er eens over. Ja. Nou, het, het duurde even voordat uh, de nieuwe leiders uh, zich lieten zien aan uh, de internationale media. Die allemaal uh, verzameld waren in een aparte hal van die grote hal van het volk. Uh, drie kwartier lang liet, uh, liet men op zich wachten. En toen werd via, nou ja, toch wel weer een strak geregisseerde ceremonie. Uh, de nieuwe partijleiding voorgesteld aan uh, de pers. En dus vooral ook aan het volk. Want natuurlijk was de staatstelevisie, CCTV erbij. En werd alles natuurlijk ook live uitgezonden. Goed. Xi Jinping dus maakt deel uit van de nieuwe zevenkoppige leiding van de communistische partij. Nou Marike, uh, wie zijn die mannen? Ik schrijf mee ja Nou ja, ik ga het je gewoon besparen om alle oh. namen uh, ja. op te noemen. Maar misschien is het uh, veelzeggender wie er vooral niet in zaten. Hè. Kijk, waar je, wat je doet is uh, naar de cv's van deze mannen kijken... en zien wat ze in het verleden hebben gedaan. Dan kan je zeggen dat nou ja, zeg maar de conservatieve bloedgroep... en de wat meer hervormende bloedgroep ongeveer gelijk verdeeld zijn. Maar wat ook veelzeggend is, zijn de mensen die er niet in terecht zijn gekomen... waarvan behoorlijke hervormingen verwacht werden als bijvoorbeeld Wang Yang, die dit uh, voorjaar nog lokale verkiezingen toestond in zijn provincie. Nou, die zit er dus niet in. In plaats daarvan is er uh, een in Noord-Korea uh, gestudeerde econoom gekozen, om maar iemand te noemen. Zijn de partijbazen van Shanghai en Chongqing gekozen. Die partijbaas van Chongqing was bijvoorbeeld de opvolger van de in ongenade gevallen Bo Xilai eerder dit jaar. En een uh, meneer Lu Yusan is uh, ook gekozen uh, tot de dagelijkse leiding van de Communistische Partij. En dat is de man die de afgelopen jaren de Chinese media en het internet strak controleerde als hoofd van het propagandadepartement. Dus dat zijn bepaald geen hervormers. Nee. Uh, wat gaat de wereld dan merken van het feit dat China nieuwe leiders heeft, Marie? Ja, dat moeten we toch allemaal gewoon nog afwachten. Um, we weten heel weinig over wat nou eigenlijk. Uh, het beleid is wat deze nieuwe leider, Xi Jinping... maar ook die zes anderen uh, voorstaan. Het is een consensusleiderschap hè, hier... Um, het zijn er ook maar zeven dit keer in plaats van negen. Dat was het de vorige keer. En dus hebben wij bij gebrek aan een Rijksvoorlichtingsdienst... hier maar even gebeld met de partijschool van de Communistische Partij... om te vragen wat dat dan betekent, mm -hmm. dat het er maar zeven zijn dit keer. En daar werd ons verteld door de directeur, bij mij liefst... dat dat beter is voor het besluitvaardigheidsproces. Dus het wordt efficiënter hoe er bestuurd gaat worden hier. En het is beter voor de zogenaamde gecentraliseerde democratie... Zoals dat hier wordt genoemd. Uh, dus meer macht in handen van minder mensen... die uh, efficiënter aan de slag kunnen gaan. Kijk eens aan. Correspondent Marieke de Vries vanuit Peking, dank je wel. Er komen fijnstofschermen langs de A2. Dat haalt fijnstof uit de lucht. Maar het haalt ook ja. de wind weg. En dat is lastig als je daar net achter woont en een molen hebt. Daarbij die molen, Marco de Visser. Juist. Ja, wat een mooie inleiding, Marcel. Prachtig bij die molen. Wij staan... Pal langs de A2 en uh, ik zie de auto's rijden. Dus ja, als ik u zie rijden, lieve automobilisten, dan ziet u mij ook. En dan ziet u ook die molen hier staan waarin uh, de wieken een groot scherm hangt. En dat heeft meneer Schierek erin gehangen ja. met Gevaar voor Eigen Leven. Nou, eh, zo, zo, zo moeilijk is dat niet. Je kunt die wieken draaien en dan kun je hem een beetje oh. naar u toe halen. En, en daar staat op, er staat op. Geen scherm hier. Geen, nee, sorry. Nee, dat staat er niet. <laughs> nee, er staat hier geen scherm. Heel makkelijk eigenlijk. Hè? Ja, dat is heel makkelijk. Wat gebeurt hoop, er? Wat, wat is het plan? Wat? Nou, de bedoeling is dat uh, er hier voor de molen, die vlak langs A2 staat, geen geluidsscherm komt. Als dat er wel zou komen, dan heeft de molen er heel veel last van. Ten slotte, een geluidsscherm, dat zal de molen worst zijn, maar het windscherm, ja. het windeffect is gigantisch. En dus dan dat... doet hij het niet meer? Nee. Zou je nou wel nagaan? Ja, dat, ik hoop dat de, de bedenker van dat windscherm dat ook doet. En dat hij bedenkt van, goh, dan kan die molen niet meer draaien. Zeker niet, als, als dat dus nu aan de westkant wordt neergezet. En daar komen toch in het jaar van in Nederland... toch de meeste fantastische maalwinden vandaan. Ja. Oh, en die vindt u als molenaar fijn? Zo van, ja, hoe harder hoe mooier, eerlijk gezegd. En ik denk dat er heel veel eh, automobilisten dat ook heel mooi vinden. Want dan zetten we het scheprad erbij als die steen. Door en dan kun je zien wat die molen ja. presteert. En dat is niet niks. Maar deze molen, even met alle respect, u zegt wat hij presteert... die staat hier eigenlijk een beetje voor uh, Jan met de korte achternaam. Ja, dat is Heel zal... eerlijk te zeggen. Ja, heel eerlijk gezegd wel. Maar ik denk dat op het is het cultureel moment... erfgoed. Ook, ook. Maar dat is het ook nog wel een praktische kant. Uh, de, even verderop staat er een gemaal. En dat gemaal, dat heet... <laughs> ja, dat vaat... is een luisteraar. Ja, ja, Goedemorgen. Vaat... Dat gemaal, dat kan best wel eens een keer stuk. Ja. En dat is wel eens meer gebeurd bij polders, dat er een gemaal stuk Ik Kunt u helpen, dat is het verhaal. Dan, dan kan ik die polder er ook dus krijgen. het is ook nog uh, voor is... volk en vaderland? Zo ongeveer, ja. Hij heeft ooit een uh, BWO-bescherming uh, gehad, of gehad. Uh, dat is bescherming, uh, waterstaatkundige zaken, in, uh, materialen... In mondvolk. In, ja, in oorlogstijd. Ja. Hé, hey, oorlogstijd. Ja, ja, volk en vaderland... Dat was wel verkeerde, geloof ik, hoor. Maar, maar even, nou even de andere, de andere kant van het verhaal. Hier ligt die A2. Uh, die zien we hier op 50 meter van ons liggen. Hè? 100 meter Aalde bijna, mee, ja. Maar... Uh, die is verbreed. En daar wordt straks 130 uh, gereden. Ja, ja alleen s'nachts... Uh, nou, dat weten we nog niet. Dat moet nou, nog blijken. Is... De beslissing van de minister moet nog genomen worden. Ja, oké, okay, maar het eerste plan was geloof ik van 7 tot 6 morgen. Nou ja, whatever. Hè? Maar er wordt er 130 gereden. Ja. Nou, er is... komt dus meer uitstoot en dat moet ergens uh, milieuregels. milieuregel. Ja, ja, ja, ja nee, dat wordt, en dan gaat uw armen, hoe heet uw molen eigenlijk? De aukopermolen. De aukopermolen wordt bedreigd vanwege de voortgang der techniek eigenlijk, hè? Het uh, staat gewoon niet stil hier. Nee, nou, nou, ik vind het ook wel goed dat ze door blijven rijden, hoor. Nou. Want, want als ze stilstaan wordt, komt er nog meer rotzooi uit, nou, die auto's. Wij gaan uh, de schade hier verder opnemen. En ik bedank overigens ook de mensen die reageren op mijn weblog. Want ik heb al hele goede uitleg gekregen van hoe zo'n fijnstofscherm werkt. Ik zou zeggen, als u het ook wil weten, ga even naar nos.nl. Of misschien weten Marcel en Lara nog wel wat. Wij gaan er in ieder geval vanochtend nog wel even mee door. Of niet? Ongetwijfeld, ja. En we volgen ja. je daarbij die uh, molens en het fijnstofscherm... wat er ja. moet komen. Marco B. Visser. Vijf minuten voor half acht. Dagbesteding. Dat was het woord van de dag gisteren in de Tweede Kamer. De oppositie heeft namelijk groot kritiek op de kabinetsplannen... om het recht op dagbesteding voor dementerende ouderen... en gehandicapten af te schaffen. CDA-wethouder Karsten Klein van de gemeente Den Haag. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wij bellen u, want niet alleen de oppositie in de Kamer maakt zich kwaad... Uh, u maakt zich ook kwaad en u heeft uh, zorgen daarover. Hè? Waarom? Ja, het zijn echt in, enorm immense plannen uh, die gepresenteerd zijn. Uh, niet alleen de dagbesteding, ook de huishoudelijke verzorging... ook de persoonlijke uh, verzorging. Het uh, raakt tienduizenden uh, Hagenaars... en dat, uh, dat is iets waar ik als wethouder me heel erg zorgen over maak. Hoe raakt het de Hagenaars en waarom? Waar, waar zit hem dat in? je ziet het erin, mensen zijn afhankelijk van deze zorg. Het kabinet wil graag dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat het zo lang mogelijk duurt voordat ze echt in een verzorgingstehuis komen te zitten. Dat zijn maatregelen, daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. Niet alleen vanuit kostenoogpunt, maar ook vanuit sociaal opzicht. Want niemand vindt het per definitie leuk om in een verzorgingstehuis te wonen. Je hebt wel de middelen nodig dat mensen ook daadwerkelijk thuis kunnen blijven wonen. En dan heb je toch zaken als huishoudelijke hulp, aankleedhulp... Uh, maar ook wondverzorging, dat soort zaken... heb je toch nodig dat mensen die zorg krijgen... en dat ze dat ook thuis kunnen blijven ontvangen. Maar meneer Klein, wat is het probleem? Want nu uh, is het uh, geregeld, landelijk geregeld. Hè? Het is onderdeel van de AWBZ? Ja, dat klopt. Precies. En dan gaat het naar de gemeente. Is het niet gewoon een verdeling van de taken, een herverdeling? Uh, dat is waar, alleen... Wij moeten de taken gaan doen en voor die huishoudelijke hulp bijvoorbeeld krijg ik 75% minder budget. 34 van de 45 miljoen raak ik gewoon kwijt. Dus de aardappelen verzwakken zoals ik ik de, dat zal niet lukken. Het kabinet zegt van ja, maar de gemeenten zitten er dichterop. Die kunnen dat veel beter en efficiënter doen. Is dat dan niet zo? Ja, dat is wel zo. Uh, maar als je 75 daarvan afhaalt... Dan, dan vraag ik me af hoe ik dat moet doen. Kijk, we zitten natuurlijk dichter op het welzijn. We weten om welke ouder het gaat. Alleen, je moet niet de middelen zeg maar, uit handen nemen waarmee je dat ook kan doen. Dus een efficiency -korting, daar, uh, daar hadden we al rekening mee gehouden. En er was sprake van zo'n uh, zo 10 Maar nu gaat er 75 van af. En dan zijn er toch... In eerlijk gezegd, uh, makkelijke praatjes in de Tweede Kamer van de, uh, de gemeentes die gaan het doen. Maar dan weet je echt niet hoe de praktijk in elkaar zit. Met 75% minder geld kun je deze mensen gewoon niet blijven verzorgen. Ja, het kabinet denkt van wel. Hè? Het kan volgens uh, de coalitie binnen de bestaande budgetten. Uh, wat u denkt, denkt daar heel anders over? Wat, wat gaat u zien terugzien in uw gemeente als deze plannen gewoon doorgaan? Nou, ja, ik denk dat de ouderen zijn die uh, waar echt dreigt een verwaarloze situatie te ontstaan. Ik ben van de week ben ik bij een vrouw geweest. Die was 86 jaar, heeft alleen een pensioen en 12 euro uh, pensio of een pensioen van 12 euro per maand en een AOW. Mm -hmm. Die is nu voor het eerst. Ze is 86 jaar. Ze is drie weken geleden heeft ze huishoudelijke hulp aangevraagd, terwijl ze drie dochters heeft die ook wekelijks bij haar komen, ook eten komen brengen, et cetera. Maar er is iemand nodig die haar ook helpt bij het aankleden. Dat kunnen die dochters die werken kunnen dat ook niet elke dag doen. Die mensen die verdwijnen dus naar het verzorgingshuis, waarvan het kabinet dus nu ook heeft besloten dat ze daar fosfor moeten gaan betalen. Dus de regeling klopt eigenlijk van geen kant. En ik, ja, ik zie dit gewoon op deze manier niet gebeuren. Er zijn heel veel ouderen die dit gewoon niet kunnen betalen... en die gewoon thuis blijven wonen en uh, verwaarloosd dreigen te raken. Karsten Klein van de gemeente Den Haag, dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Met een zuinige Nevit HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja! Ah! Ja, dat scheelt nogal, hè.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 Uitzonderlijk hoog bedrag voor wetenschappelijk onderzoek en nieuwe beschietingen tussen Israël en de Palestijnen. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Zes wetenschapsteams krijgen voor hun onderzoek gezamenlijk 167 miljoen euro van minister Bussemaker. De topwetenschappers gaan onder meer onderzoek doen naar kanker, nanotechnologie en taalwetenschap. En daar kan die 167 miljoen voor Bussemaker goed voor worden gebruikt, zegt deze wetenschapper.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 De Verenigde Staten hebben hun volledige steun uitgesproken voor de luchtaanvallen van Israël op de Gazastrook. Volgens de VS heeft Israël het recht om zich te verdedigen. Bij de aanvallen kwam gisteren onder andere de leider van de militaire tak van Hamas om het leven. Ook afgelopen nacht zijn er over en weer aanvallen geweest, zegt correspondent Monique van Hoogstraten. Israël zegt dat het vannacht tientallen bombardementen heeft uitgevoerd. Volgens de eerste berichten zijn er in Gaza vannacht drie doden gevallen. Maar helemaal duidelijk is dat nog niet. Strijdgroepen in Gaza hebben natuurlijk ook niet stilgezeten vannacht. Er zijn tientallen raketten op het zuiden van Israël neergekomen... Voor zoveel bekend zijn daarbij geen doden of gewonden gevallen. Afgelopen nacht kwam de VN-veiligheidsraad in spoedvergadering bijeen... om te vergaderen over de situatie in de Gazastrook. Het is nog onduidelijk of die vergadering iets heeft opgeleverd. Een deel van de oppositie zal zich voorzichtig constructief opstellen... tegenover het kabinet. D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP staan open voor samenwerking. Dat bleek tijdens het debat over de regeringsverklaring. Premier Rutte bij de afsluiting van het debat. Waar het kabinet vertrouwen moet verdienen, gaan we daarvoor onze uiterste best doen. En met deze inzet voor de toekomst van ons land gaat het kabinet na dit debat met overtuiging en voluit aan de slag. Ik dank u wel. VVD en PVDA hoeven de komende tijd niet te rekenen op steun van de SP, CDA en de PVV. Want die partijen vinden dat de coalitiegenoten verkiezingsbeloften hebben gebroken. PVV-leider Wilders diende gisteren meteen een motie van wantrouwen in.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 In Spanje zijn, het, zijn de protesten tegen de bezuinigingen gisteravond uit de hand gelopen. Nadat betogers overdag al slaags waren geraakt met agenten, kwam het s avonds onder meer in Madrid en Barcelona tot een harde confrontatie tussen politie en demonstranten. Er werden zeker 120 betogers opgepakt. Ruim 70 mensen raakten gewond. Ook in andere Zuid-Europese landen als Italië en Portugal liepen betogingen uit op rellen. Steeds meer werkgevers raken betrokken bij betalingsproblemen van hun personeel. Dat blijkt uit een steekproef van het Nibud en Divosa, de koepel van directeuren van sociale diensten. Acht op de tien bedrijven hebben werknemers met financiële problemen in dienst. En die werknemers zijn minder met hun werk bezig dan collega's zonder geldproblemen, vertelt economieredacteur Bart Kamphuis. Mensen hebben stress, hebben hoofdpijn, slapen niet goed meer... Uh, vaak gaan schuldenproblemen ook gepaard met uh, uh, problemen in de privésfeer. Uh, Echtscheiding, uh, andere relationele problemen, noem maar op. Om dat te voorkomen zouden werkgevers volgens de onderzoekers meer aan preventie moeten doen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het weer wordt vandaag en morgen bepaald door de positie van mist en lage bewolking.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 In het hele land, behalve in het zuidoosten, komt plaatselijk dichte mist voor. Ondanks de mist is het tot nu toe nog een normale spits met 83 kilometer file in totaal. Wel veel ongelukken, dat zien we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Een gekantelde vrachtwagen daar, tussen Nederweert en Kelpenoler, 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Ook een aanrijding op de A7 Hoorn richting Zaandam voor Purmerend Noord, 7 kilometer. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Aan de andere kant op de A7 richting Hoorn staat het vast voor de afrit Avenhoorn, drie kilometer daar. Een ongeluk op de A9, ook maar richting Amstelveen, tussen Akersloot en Beverwijk Oost, vijf kilometer. Daar is de linkerrijstrook ook dicht. Rommel op de weg veroorzaakt vertraging op de A27, Breda richting Gorkum, tussen Hankem en Werkendam zes kilometer. Bij Nieuwendijk is de weg daar dicht. Een ongeluk op de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen... voor de Vlake Tunnel 2 kilometer, daar is de rechte rijstrook dicht. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wiegen en Beuningen 2 kilometer en de rechte rijstrook is dicht. Van veel landen zie je alleen iets op tv als oranje voetbalt. Een grasmat!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 half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Vindt u van alles over het debat over de regeringsverklaring? We hebben zelfs één bijdrage op muziek. Na twee jaar oppositie tegen het eerste kabinet Rutte... is de PvdA nu opeens weer regeringspartij in het tweede kabinet Rutte. a leider Diedrik Samson kan zijn vreugde nauwelijks op... Van een persoonlijke overwinning wil hij niet spreken... maar hij had het de afgelopen dagen wel een paar keer over mijn ministers. Na afloop van het debat gisteravond had Samsom wel even tijd... voor verslaggever Wilco Bal. Meneer Samsom, voor het eerst Partij van de Arbeid weer regeringspartij. In hoeverre is dat nou een memorabel moment? Ja, dat is het altijd een beetje. Het is het eerste debat vooral van een nieuwe regering. Een regering met enorme voornemens. Voornemens die ook veel commotie veroorzaken in de, in de samenleving. Dat zal ook zo blijven, want we, he, we vragen offers van mensen. Maar we vragen die offers wel naar draagkracht. Maar het is ook het eerste debat voor de Partij van de Arbeid weer na een oppositieperiode tegen het vorige kabinet Rutte. Dat klopt. Dit is ook een heel ander kabinet Rutte. De enige die dezelfde is, is de premier. Maakt dat het niet voor uw partij en voor u ook een beetje schizofreen? Eerst twee jaar lang hard oppositie gevoerd... tegen de man met wie u nu uh, vier, vijf jaar wilt gaan samenwerken. Nou, zo werkt het in de politiek. Uh, de kiezer bepaalt uiteindelijk in welke samenstelling... je weer teruggezet wordt in de Kamer na verkiezingen. En deze samenstelling noopte tot samenwerking. En ik ben blij dat we die goed hebben gevonden... en dat we ook in goede onderlinge samenwerking... in deze coalitie zijn aangegaan. In hoeverre is het ook voor u zelf een soort persoonlijke overwinning? Want u bent eerst lijsttrekker geworden, vervolgens die verkiezingen goed gedaan, uh, nu de Partij van de Arbeid teruggebracht in de regering? Nou, een doel van de Partij van de Arbeid is natuurlijk altijd om onze idealen ook tot werkelijkheid te laten komen en daarvoor moet je in de regering zitten, daarvoor moet je macht willen organiseren, daarvoor moet je willen samenwerken met anderen. Uh, dat is nu gelukt, dat voel ik niet als een persoonlijke overwinning, maar wel als een, als een overwinning voor mijn partij, omdat dat een van de kerndoelen is van mijn partij. U zegt geen persoonlijke overwinning... maar u hebt het de afgelopen dagen wel een paar keer gehad over mijn ministers. Ja, zo voel ik het misschien dan wel een beetje. Ik zit zelf als politiek leider in de Kamer. Dat is voor de Partij van de Arbeid uniek. Dat is nog nooit zo geweest. De groep ministers die namens de Partij van de Arbeid in het kabinet zitten... staan onder controle van de fractie. Ja. Maar ze zijn niet van u, want ze zijn van de kroon. Dat heeft u staatsrechtelijk heel goed. Het klonk toch alsof u dat liever niet had, alsof u zou een touwtje wil hebben. Nee hoor, ik uh, treed niet in het staatsrecht. Inderdaad, ze zijn uh, dienaren van de kroon. Uh, ze zijn onderdeel van een coalitiekabinet. Uh, maar ze moeten weten dat de Tweede Kamer uiteindelijk de baas is. En de Partij van de Arbeidsfractie is in die Tweede Kamer scherp op dit kabinetsbeleid. In het debat zei u, op vragen van uw collega Pechtel van D66... met het budget voor ontwikkelingssamenwerking... zijn we de fatsoensgrens gepasseerd. Daar zijn we doorheen gegaan. Dat is toch wel een beetje gek. Het zijn... Uw minister is om u maar even te paraphraseren. Het klopt dat wij die norm heel belangrijk vinden. En uh, Pechtold nam het woord fatsoensnorm in de mond. Daarmee citeerde hij u. Uh, dat klopt en daarom heb ik er ook, ben ik er ook niet omheen gedraaid. En gewoon gezegd ja, wij zijn die norm inderdaad gepasseerd. Dat doet pijn, dat ligt als een steen op de maag. Maar in het licht van het gehele akkoord is dat dus te verdedigen. Soms grenzen zijn er juist toch om ze niet te passeren? Nee, dat zijn geen principiële grenzen. Het zijn wel normen waar ik erg aan hecht. En waar ik, eh, daarmee heb ik ook geen geheim van gemaakt... zodra wij in 2017 weer nieuwe verkiezingen achter de rug hebben... en misschien wel in een andere samenstelling terugkomen... zullen wij blijven strijden om die norm weer terug te brengen. Want ik vind eigenlijk dat Nederland daaraan hoort te voldoen. Nou, u hoorde het van Samson. Dat moet dus weer terug als er een uh, nieuw kabinet zit. De budget voor ontwikkelingssamenwerking in een volgend kabinet weer omhoog. U hoorde Wilco Boom in gesprek met Samson. De derde Interland tegen Duitsland binnen een jaar eindigde gisteravond in 0-0. Het was bepaald geen sprankelende wedstrijd. Beide ploegen creëerden nauwelijks kansen. Laat staan dat er veel vlotlopende aanvallen waren. Toch was bondscoach Louis van Gaal wel te spreken over het resultaat... en hij had vooral veel respect voor het spel van de Duitsers.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 Louis van Gaal, dus best tevreden. Maar vooral over de Duitsers, als ik het goed begrijp. Tom van het hek, goeiemorgen. Goedemorgen. Zeg, ik ben naar de eerste helft naar bed gegaan. Je? Heb, je het, nou, heb je het lang volgehouden? Nee, ik heb kwalitate qua wel uh, de wedstrijd uitgekeken, maar ik hoorde net ook het woord ik heb best wel genoten, dat is in ieder geval geruststellend, dat één op de 50.000 mensen nog enigszins genoten <laughs> heeft, want, uh, ik kan de bondscoach best volgooien en wat hij zegt. En ik snap ook natuurlijk dat hij een dergelijk soort verklaring moet geven, maar het was bijna een parodie op sport en zeker op topsport, want er stonden mensen in het veld die echt geen interesse hadden in uh, het resultaat. Het ging echt helemaal nergens over, gisterochtend hadden we dat al een beetje aangestipt en het was was inderdaad een worsteling om deze wedstrijd uit te zitten in alle opzichten. Ja. Het was wel een meetmoment, ja. zei Van Gaal natuurlijk ook. Van ja. tevoren al, hè, over Duitsland en Nederland. Nou, was er iets te beter? Nou ja, kijk, er waren veel mensen niet. Er mochten mensen spelen die anders volgens mij toch echt niet zouden spelen. Kuit, daar werd over gezegd dat Huntelaar uit vorm was en dat hij daarom mocht spelen. Je zou het ook een beetje beloning kunnen noemen voor de, voor, hè, voor de eeuwige soldaat Kuit, die er altijd maar weer bij is, altijd opkomt en een soort beloning kreeg voor deze wedstrijd. Uh, meetmoment Duitsland was, als je dan al iets meten wat uh, Van Gaal net zei, ook wel wat beter... In in de eerste helft kreeg nog wel wat kansen. Maar sport heeft toch los van de tactiek en de techniek... die ze allemaal natuurlijk mee hadden genomen naar de arena... ook iets van beleving in zich. En die belevingsfactor lag zo laag aan beide kanten... dat je het wat mij betreft ook niet een echt serieus meetmoment zou mogen noemen. hoor. Nee, maar goed, die, die balvastheid van hm. de Duitsers... ik zag inderdaad bij een paar Nederlandse spelers... die mogen van de voet af stuiteren. Heeft dat nou met, met klassen te maken? of het, het, waar, waar zit hem dat verschil in? Nou, daar zat ook wel inderdaad wat verschil in ervaring... in hoe vaak deze mensen die wedstrijden gespeeld hebben... In Nederland ook mensen die nog jong in hun carrière zitten. Dus Duitsland had gewoon alles bij elkaar en wel iets steviger elftal staan zeg maar. Drong toch ook niet echt aan. En natuurlijk Nederlandse voetballers kunnen technisch een aantal dingen heel goed. Maar ik snap zijn jaloezie wel een beetje. Want bij die Duitsers heb je hele fases het idee dat je eh, eigenlijk niet aan de bal komt, nauwelijks bij hun goal kunt komen. Eh, anderzijds dat laatste interlandje tegen Zweden hebben die Duitsers ook nog wel in hun herinnering mm -hmm. toen het er echt ergens om ging. Dus in die zin eh, in, op een avond dat het er echt om gaat kijk in een heel ander soort wedstrijdbeeld. Dus ik vind het woord meetmoment. En ik snap het allemaal wel. Er zijn grote belangen meegemoeid. Er zaten 50.000 mensen. Er kijken heel veel mensen naar de televisie. Maar we moeten ons nog echt serieus afvragen. Of dit soort achtige oefenwedstrijden. Als iemand zegt oefenwedstrijden hebben geen zin. Nog even naar het bandje van Zweden-Engeland kijken. Gisteren met Ibrahimovic, kan je de hele dag smullen. Dus uh, uh, uh, vriendschappelijk voetbal kan leuk zijn. Maar op deze manier. Uh, nee het is uiteindelijk ook iets om de mensen te vermaken. En dat is toch uh, echt niet gelukt hoor. Ik kan er echt niet meer van maken. We houden gewoon erover op, Tom. Lijkt mij ook goed. Dank idee. je. Joy. <laughs> begonnen met een liquidatie in Gaza gistermiddag. En daarna is Israël vol in de gegaan op Hamas. We spreken er zo dadelijk over met deskundige Paul De Waard. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Tamara Bruggemans. En Marcel in totaal 132 kilometer file. En daarmee is het nog steeds een normale ochtendspit. De langste files die vinden we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen de afrit Budel en Kelpenoler 10 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En ook nog flink wat vertraging op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Wochenem en Pummer Noord 7 kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook in beide richtingen dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Liquidatie van Hamas-voorman Ahmad Jabari door Israël... kwam voor velen onverwacht. Het was alweer een hele tijd geleden dat Israël zijn toevlucht nam... tot het vermoorden van prominente Hamas-leden. We praten erover met Paul de Waard, emeritus hoogleraar internationaal recht. Hij heeft zich intensief bezig gehouden... en nog steeds met het Israëlisch-Palestijnse conflict. Meneer de Waard, welkom in de uitzending. Ja, dank u. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat, wat beoogt Israël met deze liquidatie? Wel, dat is uh, moeilijk te zeggen, maar je zou kunnen zeggen dat het zowel voor uh, Hamas als voor Israël op dit moment uh, gelegen komt om geweld te gaan gebruiken. Om daarmee te voorkomen dat uh, Palestina erin slaagt om in de algemene vergadering toegelaten te worden als staat niet lid. En dat zou op 29 november moeten worden beslist. Dat is de dag dat in 1947 de beruchte verdeelresolutie werd aanvaard. Waarin is de Palestina werd opgedeeld in een uh, Israëlische, uh, in een Joodse staat, in een Arabische staat en in mm. Ja, Maar goed, um, dan zou je nu onrust veroorzaken. Of, um, wat, wat, wat, wat is het idee daarachter dan? Want dan begrijp ik het verband niet helemaal tussen het een en het ander. Nou, uh, Israël heeft er baat bij dat de Algemene Vergadering die beslissing of uitstelt of uh, uh, weigert om over te gaan tot het toelaten van Palestina als staat. Want op datzelfde moment is uh, Israël de regie helemaal kwijt bij de oplossing van het Palestijns conflict. U heeft in de media kunnen zien dat Israël de afgelopen dagen wel bereid is geweest... om een Palestijnse staat te erkennen, Maar dan op het stukje grondgebied dat zij daarvoor geschikt achten. Hm. Maar meneer de Waard zoeken we er dan niet veel achter? Want het is niet gewoon een vergeldingsactie op de uh, raketaanvallen... En die waren er weer veel uh, de afgelopen dagen van Palestijnen. Ja, maar waarom waren er de afgelopen dagen veel raketaanvallen? Dat ligt omdat uh, Hamas er belang bij heeft dat de Palestijnse autoriteit haar gezag verliest... en dus in de, de Verenigde naties alleen komt te staan. Hm. Um, de vergelding uh, van Israël richting Hamas, um, hoe moeten we die zien? Want is dat terecht? Hamas is, is natuurlijk niet de enige organisatie die die raketten afvuurt. Uh, nee, het is ook niet helemaal zeker of het een, een kwestie is van Hamas of van bewegingen in uh, Gaza. Mm -hmm. In Gaza is het op het ogenblik een vrij en al sinds jaren een vrij chaotische toestand. Uh, Hamas staat bekend in het Westen als een uh, terroristische organisatie. Ik denk dat dat niet helemaal terecht is, omdat Hamas destijds uh, bij de verkiezingen uh, heeft gewonnen onder de Palestijnse bevolking. En eigenlijk toch meer een bevrijdingsbeweging is dan een uh, terroristische organisatie. En als zodanig door het Westen aanvaard ja. zou moeten maar, worden... Maar een beweging met veel invloed natuurlijk op Gaza-strook. Dus als Hamas zegt uh, stoppen, dan, dan houdt het ook op. Dat, uh, dat weet ik niet of dat uh, Hamas in alle uh, hoeken en gaten van Gaza lukt. Hm. Maar meneer de Waard, gelooft de Israëlische regering echt... dat de Palestijnse autoriteit nou dan zelf op gaat treden tegen Hamas? Uh, ik denk niet dat de Palestijnse autoriteit daartoe in staat is vanuit de westelijke Jordaan oefen, Omdat zij door Israël niet worden toegelaten in Gaza uh, en uh, daar ook geen enkel gezag kunnen uitoefenen. En de Palestijnse assemblee niet bij elkaar kan komen omdat Israël belet dat die uh, uh, algemene vergadering van de Palestijnen het parlement bijeenkomt. Hoe moeten we um, deze ontwikkelingen zien in de regio, meneer De Waard? Zou het kunnen dat uh, bijvoorbeeld Egypte zich ermee gaat bemoeien? Uh, omdat we daar nu natuurlijk een andere regering zien. Morsi is president, het moslimbroederschap uh, is gelieerd aan Hamas. Uh, dat zou uh, op zich kunnen, maar ik denk niet dat de uh, Jordanië en Egypte uh, dat zullen gaan doen. Ik denk eerder dat de Arabische Liga... De algemene vergadering van de VN onder druk zal zetten om de knoop door te hakken en inderdaad eh, Palestina toegang te verlenen als staat niet lid. Omdat op dat moment eigenlijk vanuit het volkrecht heel duidelijk wordt gemaakt aan Israël dat het uit moet zijn met de pet dat zij bepalen hoe groot en of er een Palestijnse staat komt... maar dat er internationaal recht is, dat zegt dat er een Palestijnse staat is... binnen uh, de 67 bezette gebieden. En dat vanaf dat moment de Joodse nederzettingen die daar zijn... Uh, die illegaal zijn onder internationaal recht... onder Palestijns gezag komen te staan. Ja. Is het ook een signaal wat Israël afgeeft? Bijvoorbeeld ook richting uh, Syrië? Van, val ons niet aan, want we slaan nog altijd hard terug? Uh, dat is het uh, zeer zeker. En het trieste vind ik op dit moment eigenlijk is dat Obama uh, wederom uh, Israël steunt. Op zich heeft Israël het recht om zich te verdedigen. Maar anderzijds zou Obama uh, Israël kunnen manen om op te houden met die spelletjes... dat het aan Israël is om te bepalen of en uh, wanneer de Palestijnse staat komt. Maar dat dat iets is wat in de Verenigde Naties uh, moet worden geregeld door dus beschaafde Naties. Paul de Waard, Emeritus hoogleraar internationaal recht. Hartelijk dank voor uw analyse. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Ja, u hoorde net een explosieve situatie uh, in Gaza tussen Israël en Hamas. En het uh, grensgebied met Israël, Egypte ook nog daar, in het zuiden. Er is uh, niet alleen sprake van dreiging van oorlog op de grond. De partijen bestoken elkaar ook via de sociale media. In een Twitter-confrontatie is te lezen dat een woordvoerder van Israël... Defence Forces Hamas waarschuwt. Wij raden Hamas-leden aan dat ze zich de komende dagen... maar beter niet op straat kunnen vertonen. Woordvoerder van de Al-Qassam-brigade, een militaire tak van Hamas, beantwoordt hem. We zullen Israëlische leiders en soldaten treffen waar ze zich ook bevinden. Jullie hebben de poorten van de hel voor jullie zelf geopend. Op YouTube is een filmpje van de vermoedelijke liquidatie van de leider van de militaire vleugel van Hamas te vinden. Straks na acht uur meer over die dreigende situatie in Gaza. We praten dan met correspondent Monique Hoogstraat in Israël. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam begint een omvangrijk internationaal onderzoek naar illegale orgaanhandel. De reden is, zo schrijft de Volkskrant, dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat ook Nederlandse patiënten in het buitenland organen kopen en ze laten transplanteren. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Commissie en gaat zo'n drie jaar duren. De onderzoekers gaan wereldwijd patiënten, artsen en andere belanghebbenden interviewen. Te beginnen bij de rechercheurs die in 2010 een groot orgaanhandelnetwerk in Zuid-Afrika hebben opgerold. Daar transplanteerden Zuid-Afrikaanse artsen nieren van Israëlische, Braziliaanse en Roemeense donoren bij Israëliërs tegen prijzen van zo'n 100.000 dollar of meer per donatie. De Donoren zelf kregen slechts een fractie van dat bedrag. In Nieuw-Zeeland is een groep van 28 walvissen aangespoeld. Twaalf waren er al dood. Volgens de New Zealand Herald heeft de regering besloten om de nog 16 levende aangespoelde walvissen bij Golden Bay, in het uiterste noorden, van het Zuidereiland af te maken. Ja, de walvissen spoelden bij ongewoon hoogtij aan op het strand. Ze zijn zo ver op het strand terechtgekomen... dat de kans ook klein is dat ze bij hoog water ook weer terug spoelen. Het is bijzonder triest, maar we vinden deze situatie inhumaan voor het dier... zegt een betrokken dierenarts tegen de krant. Ze zouden nog dagen op het strand kunnen leven. Het is niet ongewoon trouwens dat walvissen aanspoelen in Golden Bay. Afgelopen januari strandde er een groep van bijna 100 walvissen. En dan een zaak die ongeschijnlijk maar weinig voorstelt... maar wel enorme proporties heeft aangenomen. ...machtig zou je zeggen. Maar een opera minnende Nederlandse krijgsmachtofficier zit volgens de Telegraaf al meer dan een half jaar thuis. Omdat hij in het galmende trappenhuis. waar kun je het beter doen dan daar. van zijn kazerne. een aria te had gebracht. Hij werd betrapt bij het zingen uit volle borst. door een meerdere. De discussie over het hobbyisme. van de amateuroperazanger liep zo hoog op dat er gedreigd werd met oneervol ontslag. Beide heren bestookten elkaar vervolgens. zes maanden lang met bezwaarschriften, klachten. negatieve ambtsberichten en beroepsbrieven. En al die tijd. Dat de Lega Pavarotti thuis Volgens een jurist van de Militaire Vakbond is het een raadsel dat de krijgsofficier al zo lang thuis kan zitten zonder gegronde motivatie. Defensie wil niet op de zaak ingaan. Morgen in vrijdagmiddag, laat.